FM ho, ho, ho. Dit is kerst met ZFM Met menu nu Alternative FM to this online life or well, here is something you might want to try and Dus vanavond niet alleen te doen deze compilatie-uitzending van de Rob dat wordt was trouwens Colin Hoeven met Addicted. Dat gaat over verslaving aan de smartphone. Ik zou zeggen, de compilatie staat op het punt te beginnen. En de heer Fischer, Peper Fischer genaamd, die stelt ze aan jullie voor. Zullen we beginnen, jongens en meisjes, dames en heren, allereerst allemaal hartelijk welkom bij de allereerste avond van de Rob Act Awards 2018-2019. We gaan netjes werken vandaag, Frits, maak je geen zorgen, maar allereerst wil ik jullie vragen natuurlijk, kom naar beneden. Al het publiek dat er is, ik zie zo'n leegte voor me, Ja, iemand met kromme benen die wat naar voren is, sokt, mismoedig lijkt het wel, maar... Allemaal hier komen, nu. En ik zeg het dus, dan gebeurt het ook. Dat weet je inmiddels wel. De trouwe bezoekers van de Rob weten dat ik altijd... Uh... Oké, okay, maakt niet uit. We gaan beginnen. We hebben natuurlijk zoals altijd vier voorrondes. Dit is de eerste met de eerste band die zo dadelijk uh, gaat beginnen. Ze staan al te popelen, deze vrolijke vrienden. Um, na vier voorrondes hebben wij een finale en na elke voorronde hebben we in ieder geval één finalist. We hebben dan ook één runner-up en één band die publieksprijs wint. De runner-up die weet het nog niet of ze doorgaan en de winnaar van de publieksprijs ook niet. Maar daarover straks meer. Wel nu de eerste band van vanavond: een rechttoe-rechtaan Nederlandstalige punkrockband met het hart op de tong. Geen slappe hap, maar harde noten om te kraken. En het staat als het ware stijf van de adrenaline. De test was de half vliegt om je oren. Ergenissen en onzinnigheden worden luikels bezongen. Ondersteund door een portie rokkende, vuigere herrie. Ronkende, pardon, ronkende, ik kan niet meer lezen. In rap tempo stort deze eigenzinnige mens zijn pareltjes vol waarheden. Voorzien van een korreltje zout over je heen. Wel ja. Eens even kijken, in 2015 verscheen het eerste album Uggs, Crocs, Birkenstoks en dit jaar gevolgd door Gehaktmolen. Laat je plat balsen door De Edele Delen! Oh. Vandaag uh, de eerste voorronde van de Rob wordt geopend. Ik begin uh, bij, uh, ja, bij Leon van uh, de Edele Delen. Ik, uh, ik vroeg me net eigenlijk af. Ja, dat past wel bij, uh, bij een punkband, uh, de naam. Ja, dus het dekt eigenlijk wel de lading, inderdaad. Ja. ja. Maar is, uh, het, uh, hoe is die naam eigenlijk ontstaan, jongens? Want uh, is dat voor. Ja, Joost weet hoe het is ontstaan. Joost, ga ik dan nu even uh, de microfoon op zijn neus planten over oh, de naam. Ja, nee, we zijn uh, begonnen als een Engelstalig rockbandje. We noemden onszelf Lucky Bastard. En we wilden als grappen naast carnaval belachelijk maken met Nederlandstalige, foute, ja, niet grappige liedjes die we zelf heel grappig zouden vinden. En daar hadden we een paar nummers voor geschreven en die bevielen zo goed dat we eigenlijk het Engelstalige bandje overboord hebben gekieperd. En het bandje de edele delen zijn gaan uitwerken tot wat het nu is. Nou ja, het heeft jullie nu gebracht tot uh, zeg maar, uh, de eerste voorronde van uh, de Rob wordt. Ja, inderdaad. Het was, uh, was voor ons al heel mooi dat we geselecteerd waren als uh, nou ja, toch een band die uh, behoorlijk puister maakt. <lacht> dus uh, daar zijn we al heel blij mee. Ja. Uh, waar komen jullie uh, vandaan? Uh, Alkmaar en Amsterdam en Heergewaard en nog zo'n dorp vlakbij bij Hoorn. <laughs> een dorp vlakbij bij Hoorn, welk dorp is dat? Avenhoorn. Het ligt inderdaad in de buurt van Hoorn, ja. ja dat, uh, uh, goed, uh, maar uh, ja, dan is het uh, logistiek dan nog wel uh, te doen uh, dat jullie met, uh, met elkaar kunnen, uh, kunnen spelen? Ja, We hebben een prachtige oefenruimte in, uh, op dammen vol places. Dat is ook zo'n mooi dorpje in de buurt van Heergewaard en ja. en uh, daar komen we gewoon iedere keer naartoe. Ja. Uh, hoe uh, werkt zo'n uh, repetitie? Nou, Meestal moeten we heel lang wachten tot die drummer <laughs> eindelijk zijn drumstel heeft opgesteld. Ja. En dan kunnen we uh, uh, meestal werken we dus wat we hebben, dat werken we even lekker door. En dan proberen we nieuwe ideeën aan elkaar voor te leggen en te kijken of we daar een nummer van kunnen maken. En, daar gaan we mee aan de slag. Meestal maken we een opname met een telefoontje wat ik me naar huis neem. Dat ik er een tekst op kan schrijven. Want dat lukt me meestal niet ter plekke. Jij schrijft de nummers? Ja, nou ik schrijf de teksten. En ik, ik brul ze eruit. Waar haal je de teksten vandaan? Alles wat, wat los en vast zit in de, in de mooie mensenmaatschappij? Nou precies. Ja. Nou precies. Ik bedoel, ik kijk omheen, Waar erger ik me aan? Wat vind ik irritant? En dat... Dat, dat, dat kots ik uit. Is, is punk dan eigenlijk ook gewoon een beetje een uitlaatklep van alles wat eigenlijk niet, niet, niet correct is? Nou, wij zijn eigenlijk zo ongelooflijk niet punk dat het misschien weer punk is. We zijn allemaal lieve pappatjes en met een baantje en hypotheekjes en we zitten in een punkband. Dat, ja, dat vind ik eigenlijk ook wel weer grappig. Maar het is inderdaad wel frustraties uit, eruit spuwen. Dat is wel wat het is. Heb jij een leven? Ja. Hoe ziet u eruit? Nou, ik ben, ik werk bij de Deen in Herengewaard. Supermarkt. Een supermarkt. Yeah. En s'avonds klus ik bij en verkoop ik mijn lichaam. <laughs> en ik zit in een punkband. Ah, dat is het. En Hoe, eh, hoe staat het uh, met jou? Hè? Nee, ik werk niet bij de Deen, maar bij de Jumbo in de Altmaag. Ja, is toch beter. Is toch beter. Even, jongens, waar zijn jullie op te vinden op het wereldwijde web? We hebben gewoon een. Nou, niemand heeft het natuurlijk meer Facebook. Maar wij, daarom hebben wij dus nog een Facebook. En we hebben ook gewoon www.edod.nl. En we hebben een Spotify, daar zijn we heel trots op. Daar staan al allebei onze albums op. We hebben twee albums uitgebracht. En in de iTunes Store kan je ook onze muziek aanschaffen. Maar we hebben natuurlijk ook daadwerkelijk fysieke CD's, wat we zelf als. Liefhebbers veel leuker vinden. Goed. En teksten en een fysiek product. Kling, je klinkt wel al als een brave papa. Ja, kut, hè. Ja, ja, ja. Dank jullie wel jongens. Alsjeblieft. Graag gedaan. Even waarom komen hoor. Ja, we zijn er al echt, jongens. Fossen leren. Kom een scooter. Missen we maar op de dom voor de motor, en maar en hoe huis houden. horen. Alleen je vrienden, jij vindt niet je cool, en lekker een beetje meer een grote smul. Lacht met meneer, krijg ik eens geluk, en jij gaat een dood kogdelen. Waar is je trots? Waar is je trots? Jij bent wie een dood idioot. Weet ik op kogst. Ik trots, jij bent weer zo'n te idioot. We is Al mijn werk te de woorden niet eren wat waag. uit uitwijgen en worden wat drukker dan maar iedereen bang. Mee vrijheid en de door het woord voor het begin Het wordt niet te laat, toch af en toe het feit dat jij weet niet zo is ongeveer. <tie> Hoe moet je zijn? je een Je bent je je maar bellen. je gewoon Is er ook uh, van alles online te vinden over deze mensen, social media. Maar ze hebben ook cd's te koop en t-shirts. Prachtige t-shirts. Dus hou dat in de gaten. Kom er even bij als je een t-shirtje op een cd'tje wilt. Wij hebben een minuut of tien om te bouwen. We zijn zo dadelijk weer bij u terug met alweer iets totaal anders. Tot zo! Bij de Surfrock uit Californië van de jaren 60 zie je zonne-overgrote stra strand, palmbomen en blije mensen voor je. Maar bij de Noordzee-Surfrock van deze band krijg je eerder associaties met een mistig strand, duinen en ondoden. Na urenlang met de blote handen door de aarde te hebben gegraven, zag deze band afgelopen voorjaar het levenslicht. Surfrock, diep geworteld in het macabere, geïnspireerd door klassieke zombiefilms en horror en sci-fi soundtracks. Geef een applaus voor Death Wave! ...toes vliegde vijf, ze gaan niet voor vijf, ze gaan in terror. De fish want willen ze them. Dat luminous water. It takes its gleam from millions of tiny dead bodies, the glitter of putrescence. There's no beauty here, only death and decay. Mm -hmm. Bij de tweede band van vanavond, de heren hebben enigszins wat beschilderde de hoofden, de Death Waves, beetje surf sound mannen. Ja, ja klopt, ze zijn toch een beetje opgegroeid bij het strand, Dan heb je toch die kille invloeden van de, de gure Noordzee, schrale wind, zoute, zure, gure, herfst, winter. en uh, dat heeft toch zijn invloed, uh, zijn sporen nagelaten op uh, de surfmuziek. Een beetje sinister, beetje gezellig. Hartstikke mooi. Ja. Is dat ook een beetje de voorliefde voor, uh, om juist uh, die muziek uh, te maken, Leon? Ja, zeker. De, de oorspronkelijke muziek zoals het uh, klonk in, het, uh, in de jaren 60 van Californië was natuurlijk uh, over het algemeen heel vrolijk. Dat wel een beetje die, uh, die, uh, die uh, Midden-Oosten invloeden, zoals bijvoorbeeld in Dick Deels muziek en zo. Maar de, de laatste tijd heb je band zoals uh, de Master Chups, die dan van die, uh, meer van die horror... Uh, hoorachtige muziek ervan maken en zo en ja. de, dat is uh, ook uh, ons streven. ik ben sowieso een grote hoorfan dus uh, ik, vind, ik vind dat uh, dat leuk om ook de ideeën die ik daar hoor in de muziek in zulke films een beetje toe te passen en zo dat, uh, ja. Ja. gebeurt het in uh, nederland te weinig wat jullie uh, aan uh, dit uh, geluid uh, doen als wij de enige zijn dan vind ik het iets goeds ja. <laughs> Nee, maar, is, ja, maar goed, is, uh, ik, ik denk altijd, als ik het uh, geluid hoor, dan denk ik aan uh, Quentin Tarantino. Ja, dat is gewoon heel veel sfeer vooral. En, en weinig, an weinig andere meuken eromheen. Ja. Is het uh, eigenlijk recht toe, recht aan? Uh? Ik denk dat je eraan denkt, omdat, het, omdat die, uh, die tune van Dick Dale, Mr. Lou, was natuurlijk ook uh, ja. het, het nummer dat werd afgespeeld in de, de opening van die film. Dat heeft in de jaren negentig wel bijgedragen aan uh, Revival, die je toen altijd dus heel veel... Uh, of redelijk veel surfmensen die tijd weer de, opgekomen. Ja. Het beschilderen van jullie hoofden, Pieter Bas, uh, is, uh, is dat, uh, heeft dat ook een... Uh, want ik, ik zit nu, we zitten nu in november, ik zei net uh, voordat jullie al uh, begonnen, aller zielen, maar... Ja, je moet toch een beetje je, je zombie karakter naar boven laten komen. Je innerlijke ondode even aanspreken. Uh, ik denk dat het plaatje gewoon wat completer maakt. Um... En plus die muziek, ja het is, zeg, het is een beetje sinister, het is een beetje duister, misschien nog een snufje black metal erbij, hè? heb je ook van die geschilderde gezichten, Ja. Dus wie weet. Uh, uh. Jullie komen uit, uit de omgeving Leiden, Noordwijk, hè? daar komen jullie vandaan. Uh, is dat een beetje uh, leuk, uh, leuk spelen in die, uh, in die omgeving? Oh ja, ja zeker. Je hebt uh, best wel veel uh, tanks waar je, waar je goed terecht kan. We doen, uh, Bijvoorbeeld ook uh, mee aan de, de Nobel Award en dan spelen we 1 december in de Leidse Lente in Leiden. En uh, nou ja, er zijn, zat uh, veel, we zijn eigenlijk nog even een lijst aan het opstellen en dan gaan we wat plekken aanschrijven om wat meer, uh, meer optreden te regelen. Maar we dachten, dit is een, uh, een mooie gelegenheid om, uh, om ons gezicht te laten zien in, uh, in Haarlem ja. en uh, ja. dat is wel geslaagd, denk ik. Die los van die make-up, ik bedoel, ik hoop dat mensen ons later nog kunnen herkennen. <laughs> Vast wel. Uh, nog, dan ga ik uh, nog even naar Nino toe. Uh, eventjes, uh, ja, uh, het, dat is natuurlijk een onderdeel van, uh, van de band. Uh, het, uh, ook een beetje hoe jullie eruit zien uh, op het podium. Ja, dat vraag gewoon bij aan de algehele sfeer ervan. Ik vind dat dat erbij hoort. Dat hoort bij het genre? Dat hoort bij ons genre zeker. Uh, even nog uh, als afsluitende vraag, waar zijn jullie... Te vinden op het wereldwijde web? Dan ga ik uh, naar de, de middelste, dat is Leon. Yes, uh, we hebben een uh, bandcamp-pagina. Als je daar Deathwave in uh, typt, dan uh, vind je een, uh, een viertal nummers die we hebben opgenomen. Uh, we zijn momenteel bezig met een album, dus daar zal nog meer op te vinden zijn. En uh, we hebben natuurlijk een uh, Facebook-pagina waarop je uh, ons kan volgen voor de nieuwe, de volgende gigs en uh, dat soort zaken. Goed, dank jullie wel. Ja? Graag gedaan. Oh, dank jullie wel iedereen, wij waren de Death Wave en dit is ons laatste liedje. Oeh. Ik zou het een beetje lullig vinden om uh, zombies uit een diepe slaap te halen, maar toch wil ik u vragen een enorm applaus te geven voor DEAD WAVE! <applaus> en uh, mocht het u nog niet duidelijk zijn, op de hoogte van Noordwijk zijn uit de Noordzee gekropen drie zombies en het verspreidt snel door Nederland, dat kan ik u wel beloven. Uh, DEAD WAVE natuurlijk ook via sociale media, et cetera, terug te vinden. En als u een gesprekje met deze zombies aan durft te gaan, schoon dan niet. Doe dat vooral lekker. Jullie gaan wat te zuipen halen, doen wij het ook. We zijn over een minuut of tien weer terug met weer iets totaal anders. Dat beloof ik u. Tot zo!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 Nee, <laughs> nee, nee zegt hij ook nog. Nou, maar ja, maar vind... We oh, hebben uh, op onze school, uh, Jacques-Pierre Thijs College heet het, ja. hebben we wel muzieklessen. School, muzie heel veel muziek werd wel heel erg gestimuleerd. En daardoor zijn we eigenlijk ook begonnen. Had je muziekavonden, dan ja. mocht je concert geven voor de ouders, weet je wel. En dat heeft de school heeft wel bij, Ja, er bij droeg gedagen, wel heel erg bij ja. aan, uh, aan onze muziek, uh, muziekontwikkeling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 Wat de, nee. de Instagram natuurlijk, er is ook een fanaccount. Ja. En met die Instagram staan jullie daar ook met deze overhemd op of niet? Ja, oh, jazeker, er <laughs> staan allemaal mooie kiekjes. We hebben van de uh, zomere tour gehad. Er staan allemaal mooie foto's, mooie content. Uh, foto's van optredens, alles staat erop. Goed jongens, dank jullie wel. Ja, jij bedankt. Jij bedankt, Boppie. Forget where I went to so I can feel okay This accident is the only way that I come to myself in those days. 'Cause This message gives a big hell scar And I hope when I return I'm dead, I also feel okay Dead, I also feel okay Dead, I I don't wanna be. Don't wanna be a part of this journey. I don't wanna feel. I don't wanna feel the one feel pressure on me. Sometimes I think I could be better. Be alone. Still working to be happier. There it is again. The negative vibe. The vibe I always try to hide. But there is no, no need to think. There's no need to think so much And this act is the only way And I come to myself And they'll say This, this message gives a big-ass scar And I hope when I return It ain't yours so few It ain't yours so few so We're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 Dat is live in de ether. Jij wel? doen nog aan ether geweldig. In is dat 106,9, 106,9 knopen die je oren. en via de kabel uh, 104,5. Maar dat is ook allemaal via de website van het patronaat van de Rob Aktenward terug te vinden. En je kan dat allemaal, mocht je geen tijd hebben om te luisteren tussen, 10 en, uh, tussen 8 en 10, pardon, op 13 december altfm.nl. Daar kan je het allemaal op terughoren dan na die dag. Ja, ik heb genoeg geluld verlopen. Gaan jullie even stemmen gaan wat te zuipen halen? We zijn zo dadelijk terug met weer iets totaal anders. Tot zo! Ja, dat was uh, Peper Vieser en uh, wij draaien er nog eentje. En dat is Canvas Blanco. Die je tot aan het nieuws van 9 uur hoort. Uh, met Read Me Stories. Dat komt nog van het album wat ze uh, volgende maand uh, gaan uitbrengen. Dus in het komende jaar. Exilio heet dat album. En dit is dus tot aan het nieuws van 9 uur. Tot... Dat gene wat, uh, wat ik net al had uh, verteld. En daarna nog een uur met de Rob Akta Award. What makes the world go